Door al met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte gaat om één uur op bezoek bij koning Willem-Alexander. Op Huis ten Bos praat hij de koning bij over de val van het kabinet. Die is daarvoor teruggekomen van vakantie. Gisteravond diende Rutte al schriftelijk het ontslag in van zijn ministers en staatssecretarissen. Het kabinet viel gisteren nadat de coalitie het niet eens kon worden over het strengere asielbeleid. Maandag is er een kamerdebat over de val van het kabinet en nieuwe verkiezingen zijn op zijn vroegst in november. Landbouworganisatie LTO Nederland hoopt na de val van het kabinet op een verkiezingsresultaat... zoals bij de Provinciale Staten eerder dit jaar. Dat zei LTO-voorzitter van der Tak in het NOS Radio 1-journaal. Hij doelde op de verkiezingswinst in de provincies van de BBB. Volgens van der Tak hadden veel van zijn leden zeker de laatste maanden al weinig vertrouwen in het kabinet. Maar toch wilde hij gaan praten over de eigen landbouwplannen van het kabinet... die na de zomer gepresenteerd zouden worden... Dat loopt nu anders. Al blijven er genoeg zaken te bespreken, zegt Van der Tak... zoals de natuurherstelwet en de wet voor het bodemleven. Op een militair terrein in België is sinds vannacht een illegale rave aan de gang. Volgens Belgische media zijn er zo'n 200 mensen aan het feesten... op het militaire domein Schietveld, tussen Brecht en Wüstwezel net over de grens bij Breda. De autoriteiten roepen iedereen op direct weg te gaan... omdat er mogelijk niet ontplofte munitie op het terrein ligt... De gouverneur van Antwerpen noemt het risicovol en gevaarlijk om in het gebied te zijn. In India zijn drie spoorwegmedewerkers aangehouden na de treinramp van vorige maand, waarbij bijna 300 doden vielen. Drietal wordt beschuldigd van dood door schuld en het vernietigen van bewijsmateriaal. Bij het ongeluk in India waren drie treinen betrokken. Het weer zonnig, alleen in het zuidoosten wat wolken. Vanmiddag 30 tot 34 graden. Later vandaag vanuit het zuiden bewolking met lokaal een bui. Mogelijk met onweer. Ook morgen broeierig warm. Met later op de dag stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. File in onze regio, daar waar je hem verwacht vandaag op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort 2 kilometer file met een kleine 10 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Sweet pea, apple my eye Don't know where, and I don't know why You're the only reason I keep on coming home Sweet pea, what's all of like this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout You're the only reason I keep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 Ja, welkom in het uh, tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Emels Lee hoorde je met Sweet P. En we zijn in het tweede uur beland. Zoals ik net al zei, nog drie items te gaan. En dan zit Goedemorgen Zandvoort voor deze 8 juli er alweer op. En dan kunnen we gaan genieten van het lekkere weer buiten. Of natuurlijk nog van een kopje koffie bij Rammel. Uh, want daar zitten we nog steeds uh, op locatie. Uh, waar we het nu eerst over gaan hebben is over afgelopen woensdag. Want ja, met windstoten tot 146 km per uur en ook aan de Zandvoortse kust... Waar het flink keer ging, we hebben alle beelden natuurlijk voorbij zien komen. Uh, is het belangrijkste dat er natuurlijk ook wordt opgeruimd en alles in goede banen wordt geleid gedurende de dag. Daarom hebben we nu aan de telefoon uh, Ronald Schut van Spaarne Landen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u terug op uh, de dag van woensdag? Uh, ja, hectisch. Want uh, ja, er gebeurde heel veel in een, uh, een hele korte tijd. En overal tegelijk natuurlijk. Ja, en kunt u ook iets zeggen over de, over de schademeldingen die misschien ook bij spaarende landen zijn terechtgekomen? Uh, ja, heel veel ja. Ja, omgewaaide bomen. Een aantal, wel een aantal bomen op auto's. En uh, ja, heel veel, uh, ja, heel veel schades. Ja. En als we dan uh, specifiek kijken naar Zandvoort, wat zijn jullie allemaal tegengekomen? Uh, ja... Hoe bedoel je tegenkomen, kijk, de, de bomen, zeg maar... Ja, de zandverslaan die lag op een gegeven moment ja, vrijwel dicht, he, met afgebroken takken en, en dat soort dingen. En half omgewaarde bomen. Dus ja, in eerste instantie zijn we natuurlijk heel, heel druk bezig geweest met uh, ja, het veiligstellen van gevaarlijke bomen. Mm -hmm. En dat uh, begaanbaar maken van de, de toegangswegen. Ja, want zijn er ook uh, gevaarlijke situaties ontstaan op een gegeven moment... Door de. Uh, mm, ja, nou, ja ik, ik, ik, ik. We waren natuurlijk vrij snel erbij. Hè. En mm -hmm. Wij niet alleen, ook de brandweer die was tegen. Ja. En dat was natuurlijk prioriteit 1, het veiligstellen van de gevaarlijke bomen, de gevaarlijke situaties. Nou, die eerst veiligstellen en dan het gangbaar maken van de, de toegangswegen. Ja. Dat was dus eh, prioriteit 1. Mm -hmm. Straks was natuurlijk het opruimen van, van alle rommel. Zeg maar. Ja, en uh, daar op dinsdagavond werd er al een, uh, code geel afgegeven door het KNMI. Dat werd woensdagochtend al vrij snel opgeschaald naar code rood. Uh, hoe hebben jullie uh, als sparne voorbereid op deze storm, op Stormpoly? Uh, nou ja, we zijn uh, naar binnen geroepen, zeg maar. En, uh, kijk, op het moment, op het moment zelf, eh, dat het komt, ja, kun je niet naar buiten. Dus wij, wij zaten binnen op de remise. En op het moment dat het komt, zijn we gelijk... Ja, uh, naar buiten gegaan met, met het hele team in Zandvoort. Dus echt van iedereen, uh, reiniging, schoonmaken iedereen was, uh, was erbij betrokken. Ja, ja, en dat hebben we natuurlijk ook uh, veel kunnen zien, veel respect daar ook voor. Uh, natuurlijk uh, van alle zandvoortse bewoners. En uh, sowieso de regio ja. waar jullie natuurlijk uh, actief zijn. Want hoe lang zijn jullie nog bezig geweest op woensdag? Uh, we zijn tot 10 uur avond doorgegaan. Mm -hmm. En dan de volgende dag zag ik jullie ook nog uh, rondrijden? Ja, de volgende dag uh, zijn we om half acht weer begonnen. Dus. dus ja, in de komende weken zijn we ook nog heel druk, hè, want we hangen nog heel veel takken, ja. Ja, gebroken takken in de bomen. Heeft u... in de komende weken zijn we nog, uh, nog heel druk daarmee bezig. Ja. Heeft u een specifieke plek in Zandvoort waarvan u zegt uh, daar moeten mensen nog even opletten op, uh, van de takken of uh, of bomen die nog uh, ja, waar nog een uh, obstakel op de weg ligt uh, obstakels op de weg niet direct hè, want die lanen, hè, zijn ja wel toegankelijk ja Zandvoortse voor dat zijn er zijn geen grote takken maar er ja, hangen wel veel uh, losse gebroken takjes ja, ja, wees voorzichtig daar. Ja, uh, oké. Okay. In Sanford uh, Noord uh, kwam er ook een uh, melding binnen, dat leek op een uh, gaslek. Hebben jullie daar ook iets van meegekregen? Ja. ja, dat is een, uh, een iep. Ja, dat is van een oude iep. En uh, mm -hmm. de gasleiding loopt daar pal onderdoor. En, uh, ja, die hebben we gewoon mee omhoog getrokken en uh, is geknakt. Ja, nou, nou zagen we ook in landelijke media uh, na afloop van de storm een, uh, een item over ja, oude bomen die. Uh, ja, best wel kwetsbaar zijn uh, dit soort situaties. Hoeveel zijn er eigenlijk van in Zandvoort? Uh, oude bomen? Ja, of kwetsbare bomen die uh, nou eens gevoelig zijn voor zo'n storm. Ja, ja, wat is gevoelig? Kijk, een, een boom, kijk je, je praat over windkracht 11, dat ja, gisjes mm -hmm. wat voor krachten op zo'n boom ja. terechtkomen. Kijk, zelfs zo'n gezonde boom die gaat met gemak om, zeg maar, dus... dus. Je kan niet zeggen, van een, een boom gevaarlijk, ja of niet. Of, kan je niet 1, 2, 3 zo, uh, zo benoemen, zeg maar. Oké. Okay. En uh, hoe was op de dag zelf uh, de samenwerking met de uh, andere hulpdiensten? Of met de hulpdiensten? Ja, zoals ik al zei, ja. hè, met de brandweer. De, ja, dat gaat eigenlijk, in, op Zandvoort eigenlijk altijd uh, perfect. Ik wil, uh, ja, een heel makkelijk uh, benaderbaar of een uh, hoge boom. Kijk, ze hebben natuurlijk de ladderwagen, stand-by. Nou, zij hebben voor zich vooral gericht op de wat hogere bomen, Om die veilig te stellen, nou ja, wij hebben de, nou ja, de bomen die half om waren omgezaagd. Dus in die zin hebben we vrij snel uh, zeg maar de gevaarlijke situaties wel onder controle gekregen. Ja, hoe kijkt u zelf terug uh, op de dag? Ja, nou zoals ik zei, het was hectisch, maar uh, ja, ik, ik, ik vond het wel uh, ja, de samenwerking met het hele team uh, soort mm. hier, want iedereen. Reiniging, groen, civiel, iedereen was erbij betrokken. Iedereen droeg zijn steentje bij. Ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi om te zien. Dat we iedereen samen hè, het probleem aanpakken. Ja, en uh, het wordt ook de zwaarste zomerstorm ooit uh, gezien. Uh, kwam dat ook op, uh, zo op jullie over? Hebben jullie het wel eens erger gezien dan dit? Ja, of kijk, misschien is het qua winter, misschien de zwaarste storm. Uh, maar voor mij denk ik. Uh, 2015. Uh, gevoelsmatig was dat meer omdat er toen meerdere meer bomen omgevallen zijn. Ja. In 2015. Okay. Ja. Dus. Nou, en, en gisteren hadden we natuurlijk uh, onze wethouder Martijn op bezoek. Die kwam. Ja, dat uh, zagen bomen. we. Ja. Dus als blijk van waardering. Nou ja, dat is, ja, alleen maar positief natuurlijk. Ja, zeker. Leuk ook dat dat uh, zo ja. op die manier gaat. Uh, ja, ik zit nog even te kijken. Uh, hoe bereiden jullie voor op de volgende, misschien nog wel zwaardere zomerstorm? Van, van een volgende keer? Ja, nou ja, goed. Kijk, straks gaan we natuurlijk inventariseren. Van uh, ja, welke bomen zijn er. Uh, ja, uh, wat u net vroeg. Um, ja, welke bomen zouden een gevaar kunnen opleveren? Ja. Ja, dan gaan we dan ja, proberen te inventariseren. Uh, en welke bomen dan. Ja. Kijk, echt voorbereiden kun je niet, maar. En uh, ja, de bomen in, in de goede conditie houden. Ja. Dus eigenlijk, ja, met zich is krachten, in en, ja, dus ja, daar kun je niet alles voor zijn, zeg maar. Ja. Um, uh, dan misschien nog even als afsluiting met hoeveel mensen hebben jullie uh, in totaal extra ingezet... om uh, alles uh, in goede banen te leiden en dat zand wordt er nu weer, nou ja, nagenoeg opgeruimd uitziet. Ja, dat zeg ik. Dus, uh, het, team, uh, het hele team in Zandvoort, uh, uh, ik denk ik uh, man of dertig, denk ik. Ja. Well, kijk, de, uh, de reiniging die, die sprong bij, uh, de civils, iedereen sprong bij, zeg maar, uh, om, om, om te helpen. Dus. Om een tak aan de kant te leggen, ja. Uh, yeah. Ik was druk aan het zagen. Zo had iedereen eigenlijk zijn ding, zeg maar, uh. Ja, oké. Okay. Uh, heeft u nog uh, de aanvullende informatie over de, wat de gevolgen zijn van deze storm, bijvoorbeeld voor de afvalinzameling? Merken mensen daar nu nog wat van of is dat allemaal al ingehaald? Ja, nou ja, niet alles zal ingehaald zijn, maar ja, dat zal de komende week wel, uh, ja, wel ingehaald gaan worden natuurlijk. Ja, maar ja, misschien zullen mensen bepaalde dingen en momenten wel wat last van kunnen ondervinden denk ik. Maar ja, komende week zal dat uh, ja, vrijwel weer ingehaald zijn. Oké. Okay. Uh, wilt u zelf nog wat toevoegen over de storm van afgelopen woensdag? Ja, nee. Dat ja, was hectisch. Uh, ja. Eigenlijk met elke storm zoals dit. Ja, dat is gewoon... Uh, ja, je gaat, je gaat, het begint een gewone werkdag en vervolgens zit je in een, een calamiteiten dag. Is zo'n zo werkdag nou uh, leuker dan een normale werkdag? Nou ja, leuker, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk heel anders. Hè. Die, die, die, die dynamiek is natuurlijk, uh, ja. het is natuurlijk heel anders. Maar je bent echt, aan, echt aan, ja, nou ja, aan het opruimen, de gevaarlijke situaties verhalen. En daardoor eigenlijk het belangrijkste werk wat Zandvoort op dat moment nodig had. Ja. Ja, gewoon echt ja, van, uh, het veiligstellen van het begaanbaar maken van, van Ja, Voelt u dat zelf ook zo, de, de waardering voor het werk wat u doet? Ja, zeker. Ik, wil, ik, ik heb van verschillende bewoners al uh, ja, een duim, uh, een complimentje. Dus. Maar voor dat was het wel bij het merkbaar, ja. Ja, nou, bij deze dan ook uh, de complimenten van ons, van uh, ZFM Zandvoort. En uh, ja, dan wens ik u nog een fijne zaterdag vandaag. Uh, Ronald Schut van Sparende Landen over de storm van afgelopen woensdag. Dank u wel voor, uh, voor het gesprek. Ja, dank u wel. Dan gaan we over naar een stukje muziek, heel toepasselijk. Uh, Etta James. Ik vroeg net nog even of uh, Hans Botman die uh, nog kende, die artiest, <laughs> met Stormy Weather... In the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together. just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The me Vind het uh, prachtige muziek, hoor. En dan uh, gaan we over zo meteen op het volgende item. Maar voordat we dat gaan doen, is Hans Botman alweer even overgevlogen. Ja, ja. Van, uh, vanaf het strand weer de, in het centrum van Zandvoort. Ja, Die heeft dat... nog even een... Uh, ja, een update over de locatie. Ja, een paar kleine dingetjes. Lekker nummertje trouwens, dat Stormy Weather. Uh, uh, het is wat langzamer dan de storm zelf, volgens mij. Maar goed, dat ja. maakt niet uit. Nee, ik kom weer net terug van het land van Rondje Rem. En uh, dat was heel leuk om even te doen. Maar ik wil nog even zeggen dat vanmiddag uh, is de uitzending van Z Sanford op Zaterdag. Ook live. Met uh, Rob Harms en uh, Benno Veugen. Zij uh, houden alles in de gaten wat betreft die race. En, uh, dus als, als mensen dat nog op ZFM willen horen, dan kunnen dan dan kunnen ze wel. daarnaar luisteren. Ja. Uh, uh, wat ik de live deed... Uh, gaan wij meer doen bij ZFM op zaterdagochtend. Want uh, Carina Veren... Uh, die uh, gaat ons team versterken. En zij gaat vanaf eind juli, waarschijnlijk 29 juli de eerste keer, gaat zij meer uh, van deze live dingetjes doen, of okay. opgenomen. Hartstikke leuk. Dus, uh, okay. of in het dorp ergens bij een ondernemer, of uh, in de duinen, bij de boswachter, uh, noem maar op. Ja. Dus dat is uh, leuk uh, dat ergens zij dat, dat gaan, gaan doen. Ja, een beetje, beetje. Ja. Uh, uh, ik hou erg van, van dat soort live dingetjes op uh, locatie. Dus dat gaat ze doen. En uh, nou ja, goed, we gaan nu praten, dacht ik met... Uh, ja, we hebben aan Telefoon, ik uh, hoorde al dat de lijn uh, Verbonden was uh, met uh, Mark van Vliet uh, Goedemorgen Goedemorgen uh, Een chronische kunstenaar die Zandvoort uh, ja, weer een stukje mooier gaat maken Namelijk het, uh, het uh, Dennispad Van de boulevard Paulus Lood uh, Krijgt een mooi kunstwerk uh, Hoe is het idee ontstaan? Nou, het staat er eigenlijk al. Uh, dus ik ben eigenlijk al klaar. Uh, het idee is uh, zo ontstaan. Ik ben uitgenodigd voor een open call. We zijn uit vier kunstenaars die plannen indienen. Is mijn plan gekozen. En het is eigenlijk een overgang van de boulevard naar een natuurgebied: het waterwindgebied. Uh, dus het is nogal van een hectisch. Uh, gebied naar een heel rustig gebied, van uh, cultuur naar natuur, maar ook van zout naar zoet, van zoutwater naar zoetwater. Nou, en die overgang wilde ik eigenlijk uh, markeren zodanig dat je dat ook uh, meemaakt. Ja, en, en hoe heeft u dat in het monument, uh, ja, in het ontwerpen en nu dat hij er staat uh, in het monument, uh, ja, gebracht dat die overgang uh, goed verloopt? Nou, als je er langs fiet vanuit het dorp uh, richting uh, waterwindgebied. Uh, het is eigenlijk een houten wand. Uh, waar je langs fietst plus het elektriciteitshuisje. Het vormt een soort ingang naar, naar het natuurgebied. Uh, het zijn uh, 150 uh, houten palen die uh, met de punt naar de wand toestaan. Vierkante palen. Ja. Waardoor er twee vlakken ontstaan. Dus als je het uh, dorp uit uh, uh, uh, ...fiets of loopt, dan zie je een, een afbeelding van een duinlandschap met het woord zoet. En fiets je richting uh, het dorp, dan zie je het uh, silhouet van Zandvoort uh, met het woord zout. Dus er zijn eigenlijk twee afbeeldingen in één verwerkt. En uh, de, de, heeft dat dan ook een betekenis, welke kant je op fietst, uh, de, dat er zout of zoet staat? Nou ja, je, je rijdt, je fietst als je naar het dorp gaat, eigenlijk naar, de, naar het zoute gedeelte, tussen de zee. Oh ja, en als ja. je naar het natuurgebied fietst, fiets je eigenlijk naar het zoetwatergedeelte toe. Ja, eigenlijk, eigenlijk heel logisch dan, als, als je dat ja, zo vertelt. Precies. En uh, uh, kunt u misschien nog een, een stukje meer over uzelf vertellen? Uh, de Chronische kunstenaar dus, uh, de, hoe heeft u kennis gemaakt met Zandvoort? Nou, dat is dat uh, vanuit als kind ben ik uh, vaak geweest op stand uh, met mijn ouders, uh, dus daar ken ik antwoord van. Uh, maar verder. Uh, ja, je noemt me een, een, een Groningse kunstenaar. Ja, ik woon in Groningen, maar ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Brabant. Okay. Uh, en ik ben van theater theatermaker. Ik maak grote uh, locatievoorstellingen. Ja. Uh, met grote installaties. En daaruit voortkomend is er eigenlijk landschappelijk werk gekomen. En okay. de laatste uh, vijf, zes jaar, acht jaar uh, werk, maak ik grote installatie in het landschap. Mm -hmm. En ik denk ook om die reden dat dat is opgevallen en dat daardoor de gemeente mij heeft uitgenodigd om een uh, ontwerp in te dienen ja, ja dus even een correctie de Brabantse kunstenaar uit Groningen Marcel van Vliet <laughs> maakt een kunstwerk in Zandvoort <laughs> precies Ja, ja. ja. en uh, nou mooi dat u die uh, kans heeft gekregen heeft u ook uh, inzicht gehad in de andere ontwerpen die voor deze plek zijn ingediend Nee, ik, ik weet niet wie, wie gevraagd is en wat zij hebben ingediend. Um, maar er was een hele commissie met ook het uh, appartementengebouw die daar op de hoek zit. Ja. Uh, die heeft meebesloten mee uh, een kunstcommissie uh, uh, naar nou, diverse mensen. En uh, die hebben uiteindelijk gekozen voor dit uh, ontwerp. Meneer Van Vliet, kunt u vertellen of weet u misschien uh, waarom het Dennispot het Dennispot heet? Nou ja, dat is het mij ter oor gekomen door, eigenlijk door een journalist in, in een plaatselijke krant. Uh, die kwam erachter dat uh, uh, Hotel Faber, uh, de eigenaar van Hotel Faber, had een hondje Dennis. En uh, vroeger zat er een wildrooster in, het, uh, in dat fietspad, een uh, looppad. Ja. En dat hondje we daar niet over. En toen heeft hij ervoor gezorgd, vanwege dat hondje, dat er een boordje zou komen. Nou, en sindsdien is het eigenlijk in de volksmond Dennispad gaan uh, heten. Uh, naar aanleiding van dat hondje, want dat hondje heette Dennis. Ja, mooi verhaal. Uh, het is geen officiële naam, maar we hebben het alweer teruggebracht in, in het werk. Dus uh, to, zowel het hondje als de naam Dennis Stad uh, zijn weergegeven op het uh, elektriciteitshuisje. Donderdag is de opening hè, van het uh, kunstwerk. Uh, dan komt u weer naar Zandvoort, weer naar eindrijden. Maar uh, kunt u vertellen wat er uh, donderdag gaat gebeuren? Uh, er is een openingshandeling. Ik geloof door een wethouder en een aantal genoten... Om, uh, nou ja, dit dat moment te markeren, laat ik het zo zeggen. Ja, en, uh, en u maakt dus ook uh, kunstwerken eigenlijk uh, door heel Nederland? Uh, wordt u gevraagd of, of of maakt u die? Wat is daar de, de grote lijn in? Wat probeert u altijd te maken en over te brengen? Nou, mijn werk merkt zich waarschijnlijk het meest door dat ik met, uh, veel met hout werk en natuurlijke materialen, staal, uh, hout en, en dat het vergankelijk mag zijn. Of in ieder geval uh, dat de natuur daar een invloed op heeft. En daarnaast vind ik altijd wel dat er iets moet gebeuren. Of met de kijkstelling of dat ik iets doe met het getij of met de wind of met de zon. Uh, dus een, een natuurlijk element erin zit. En hier in Zandvoort heb ik uh, gespeeld met, met de kijkrichting, dus oh, oh, je ziet twee verschillende dingen uh, mm. uh, yeah. in dezelfde wand en, en het komt eigenlijk een relief. En als je er recht voor staat is het, is het uh, ja, ik vind het bijna een soort honderd uh, totepalen naast elkaar. Dus Um, het, is, het, het verras. Dat, dat is wat ik eigenlijk altijd zoek naar een, iets wat er gebeurt met jezelf of uh, in verhouding met, uh, met de omgeving. Ja, misschien ook wel een, uh, ja, echt een opziering van misschien wat kille entree die ons dorp kent. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar, naar Zandvoort uh, als u binnenrijdt? Nou, Bekijk, dit is eigenlijk het sluitstuk van een enorme operatie van de hele boulevard, de zuidelijke boulevard. En die vind ik echt. Erg vrij geworden. En dit was het laatste stukje. Het was een, uh, inderdaad een beetje een rommelhoekje met uh, dat elektriciteitsgebouwtje en, en die uh, grijs betonnen muur. Dus al zeg ik het zelf, het is er wel op vooruit gegaan. Ja. Nu, nu kunnen de luisteraars, we zijn radio, die kunnen het helaas niet zien. Hoe kunnen ze uh, het zien? Heeft u een website zelf waarop, waarop het staat? Dit kunstwerk ze... Sorry dat laatste stond. Nou ja, heeft u een website waarop de, de luisteraars uh, naartoe kunnen gaan om het kunstwerk te zien? Ja, de, uh, uh, mijn website uh, staat erop. Uh, het is. Ja, het is misschien een beetje lastig, maar het is eigenlijk mijn naam: m c a van Vliet.nl En dan. Uh, ja, dan uh, moet je even zoeken naar de titel: Zoet Zout. zo heet het werk. Oké. Okay. En dan ziet u de tekeningen en, en foto's van het, uh, van het werk. Hm. Ja. Waar, waar bent u nu mee bezig? Met waar u... ik nu mee bezig ben? Ja, uh, wat, wat is uw volgende opdracht, zeg maar? Waar de... uh, nou, er zijn verschillende dingen. Ik ben hier in het noorden van het land uh, met een tijdobject bezig in Lauwers Oog. En ik ben met een rond. Oh. Ik hoor een poes. <laughs> en met een, uh, een donkere belevingsplek uh, bezig uh, in Noord-Polderzeil. Noord Oké, okay, mooi. En dat zijn uh, twee plekken in het uh, noorden van het land. Ja, dus u bent, niet, u bent niet meer gevraagd door Zandvoort om uh, meer kunstwerken hier uh, aan te brengen. N nog, nog niet? Dat is echt niet u, u bent nog, nog niet gevraagd door Zandvoort om meer kunstwerken in ons dorp uh, te maken. Ik ben het echt niet te verstaan. Dit is oh, oh. Ja. nou, ik wilde vragen: U bent niet door Stanford gevraagd om meer kunstwerk bij ons uh, aan te brengen? Uh, is, uh, uh, u nou, is, is, is mijn uh, microfoon beter? Ja, te ik ben het staan. niet. Ja, het is ja. een soort over. Ja, oké. Okay. Dit ja. Uh, is niet beter. Ja, is beter. Uh, ja, is het nu beter geluid. Ja, super. Nou ja, vraag van de vraag van mijn collega was is of u nog gevraagd bent om ook andere kunstwerken in Zandvoort uh, te maken. Of heeft u er plannen voor dat u denkt, hé, hey, dit is een mooie plek om uh, Zandvoort nog nee, wat nee, op te maken? Nee, doen. nee, nee. Ik, ik, dit was mij gevraagd uh, en, ja. en, uh, dus vooralsnog niet maar natuurlijk, ik sta ook, vol, ook voor um, maar ik, ik, ik heb het druk en, en, en ik heb met, ben met leuke dingen bezig, dus uh, nou ja, wie weet waar, wat dit weer uh, oplevert in de toekomst nou, hartstikke leuk. Uh, Marcel van Vliet, uh, nogmaals Brabantse kunstenaar uit Groningen, heeft een uh, mooie toevoeging aan Zandvoort gemaakt. En uh, donderdag wordt het geopend. Ja, donderdagmiddag ja. om volgens mij 4 uur of 5 uur, ja. En dat is dus, uh, bij Dennis Pad aan het einde van de ja, nu nog mooiere Paulusloot boulevard. Uh, dank u wel en ik ja. wens u nog een uh, fijne zaterdag en veel plezier donderdag met de opening. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we over naar een stukje muziek. Even kijken. Nou, we hebben de koeks de klaarstaan en misschien komt er daarna nog een stuk muziek. We hebben zometeen Peter Bluis over de geschiedenis van de krocht en de expositie die daarover te zien is. Maar eerst een stukje muziek. So MUZIEK not about your makeup or how you try to shape her To these types of paper jeans Paper jeans, honey So now you pour your heart out, you tell me you're far out Not about to lie down for your girl But you don't pull my strings Cause I'm a better man, moving on to better things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 Don't pull my strings, cause I'm a better man Moving on to better things Twee stukjes muziek maar liefst. We tracteren jullie wel vandaag, uh, de luisteraar, echt optimaal. Afwisseling met muziek en onderwerpen bij Goedemorgen Zandvoort. We zijn alweer bij het laatste onderwerp aangekomen. Voordat we dat gaan doen natuurlijk nog even de muzieknummers opnoemen. We luisteren naar uh, The Cooks, She Moves in Her Own Way en daarna Ghost met Mary on a Cross. Uh, nu is aangeschoven Peter Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen goed ja goedemorgen Zandvoort inderdaad dat is een uh, goede aankondiging uh, er staat een uh, hele interessante expositie in de katholieke kerk uh, te wachten in de, in de agatha kerk uh, maar wat we, mij allereerst opviel aan het plaatje wat ik erbij zag is dat uh, dat zit natuurlijk naast theater de krocht en dat was vroeger ook een kerk. Dat was een en waar we eigenlijk een beetje mee beginnen is, uh, Peter Bluis, waar de liefde voor de Krocht vandaan komt. Nou, ik vind dat een, een aardig verhaal. Van, uh, voor de Krocht hadden we nog een kerk in Standvoort. Dat was de Schuilkerk in de Haltestraat, waar nu uh, restaurant Marou zit. Oké, okay, ja. En dat is vroeger van mijn ouders geweest en van mijn grootouders. Dus de, de, Ik heb daar de vele jaren rondgelopen. En dat was dus de Schuilkerk. En dat was dus een Schuilkerk, zeg maar, van, euh, nou ja, vanaf 1566 tot, nee, euh, zeg maar, euh, 1850 was dat een Schuilkerk. Nou, dus ik heb in wezen, euh, euh, in 1850 kwam dus pastoor Lamy naar Zandvoort. Die kwam dan in de Schuilkerk, want het was toen allemaal nog verboden, hè, het, het geloof. Daar kan ik ook uitgebreid over praten. Ja, want, want even voor ja. de luisteraars misschien. Wat is een schuilkerk? Een schuilkerk is zeg maar, nou dan maar even vanaf uh, 1566... Uh, <coughs> werd in wezen zeg maar het katholicisme verboden en Nederland werd protestant dan ja. gaan we terug tot, tot, tot Alfa en de Oranjes nou, dat is heel lang geleden en, uh, dus Nederland werd protestant ja. dus de katholieke geloven werden verboden dus dat moest dan ondergronds om het zo te zeggen dat werden dan eerst de zogenaamde Hagen preken dus, uh, hit en run om het zo maar te zeggen en uh, daarna, zeg maar rond de Franse Revolutie, 1796, 1798, in die periode, kwam er dus, was Nederland onderdeel van Frankrijk, ja. het Koninkrijk der Nederlanden. En dus toen kwam er een nieuwe wetgeving onder Napoleon. Nou, het zijn wel grote halen snel thuis hoor. En, en daar stond ook vrijheid van godsdienst in. Vanaf dat moment mocht er dan weer gekerkt worden ja. en, uh, nou, en toen kwam dus zeg maar uh, de Schuilkerk in de Haltestraat en, en, en da daar is ook de, uh, de, de naam Kousenpaal uh, aan verbonden je, je moet het zo zien dat is correct uh, het dorp bestond eigenlijk alleen zeg maar uit de kern kerk, uh, uit de kern zeg maar, rondom de kerk hè, dus de, de, de protestantse kerk uh, ooit katholieke kerk uh, en uh, de Schuilkerk stond eigenlijk helemaal buiten het dorp. Ja. Maar buiten dat dorp, het is nu de halte staat 25, begon in wezen ook het visserspad naar Haardem. Ja. Dus ja. dat was een soort verzamelplaats en deed je, je liep blootvoets uh, door de duinen ja, ja. met je vismandje en dergelijke met je bot op de rug. En daar is dus zeg maar er stond dus een paal nou ja dat is natuurlijk ook meteen een, zeg maar een, een centrum om gezellig de laatste nieuwtjes uit te wisselen zowel als je uit Haarlem terugkwam als je naar Haarlem ging via Kraantjelek en uh, dus daar een soort paal, een ja, ja. nou, Mijn ouders hebben toen zeg maar, het restaurant van, van opa, uh, Café Nuf toen, van 1915 tot 1965. Dat is echt een hele periode. Hebben toen de kousenpaal helemaal verbouwd en dergelijke. En toen is de kousenpaal geneten. Dus helemaal een historisch verantwoorde naam. Oké. Okay. Het is een... Dus dan had je zeg maar... Uh, <laughs> Ik ben daar opgegroeid, voor een deel bij opa en oma, en ik sliep in Wezen op dezelfde zolder waar pastoor Lamy sliep. En pastoor Lamy is dus degene die naar Zandvoort kwam en de, de krocht als eerste kerk in Zandvoort heeft gebouwd. Dus daar is wezen inwezen van verwantschap, tussen aanhalingstekens, met liefde voor uh, en, de, gebouw, de Krocht. En, en, en, en de Krocht heeft ook uh, zelf als gebouw ook meerdere functies gehad, hè? want het ja. werd dan een kerk in 1931? Uh, nee, nee, nee, dat is, uh, dat nee is... toen was het einde. Uh, oh, toen was het einde, Het okay. werd in uh, 1854, uh, het is... Uh, Ingezegend, Gebaard, ja. hè, moet ik zeggen. en uh, Dat heeft van 1854 tot 1928 heeft dat dienst gedaan als kerk. Want toen werd het de kerk ernaast gebouwd, de mariaschool werd het toen gebouwd, ja. Huis Sterren de zee. Dat ja. is voor de oudere luisteraars, die weten het allemaal nog. Ook al gewezen, ja. Een katholieke enclave in het Zandvoortse. Ja, ja, en uh, we zien daar ook een heel mooi plaatje bij, kunt u misschien, want de luisteraars kunnen natuurlijk nog steeds niet zien. Kunt u een beetje beschrijven over hoe dat er vroeger uitzag? Uh, dat is een iets te, te ruime vraagstelling, maar laat ik focussen zeg maar, uh, op de situatie uh, nadat het... Afgedaan had als kerk. Hè? ...dat ja. is de, de kerk ingezegend was, uh, de huidige Agatha-kerk. Um, daarna werd het een soort een patronaatsgebouw. En een patronaatsgebouw was in wezen ook onderdeel nog van, van de rooms-katholieke kerk. Dus daar werden vooral uh, jongeren uh, van katholieke huizen, dat was dan voor uh, toneel, educatie en al dat soort dingen werd dat gebruikt. Nou. In de loop van de tijd uh, werd dat minder. Hè? De, de ontzuiling en dat ook de ontkerkelijking. En, uh, en toen heeft de gemeente het in uh, 1980 gekocht. En toen werd het zo'n patronaatsgebouw. In wezen voor een min of ja. meer besloten gemeenschap werd het, zeg maar... Uh... Theatergebouw? Ja. Nee, er zit nog een, een, een fase tussen. Het oh, verenigingsgebouw. Okay. Oh ja. Het ja. okay. verenigingsgebouw. Dus voor alle gezinten en van alles en nog wat werd daar gedaan. En uh, dat is zo in de loop der tijd, vanwege de, de diversiteit van voorstellingen, toneel, film, uh, nou, verzinnig maar, alles werd daar gehouden, werd het dan een theater. Theater ja, ja. gekocht. Ja, ik heb in de jaren zeventig nog het uh, TZB-nieuws van de voetbalclub ja, ja, ja, in elkaar gezet. Ja, daar. Ja, het was een verzamelplaats. Ja, het was een verzamelplaats voor verenigingen inderdaad. En, ja, ja, ja. en het heel belangrijk was, en is nog steeds, dat het ook laagdrempelig is. Het is dus relatief goedkoop om daar zeg maar, je, je sociale verenigingsactiviteiten uit ja, te ja, oefenen. Ja. Dat is heel belangrijk. En dat is het belangrijk. nu altijd nog gebleven. Ja, en het streven van politiek standpunt is ook dat het zo blijft. Hè. Het is ja. Een relatief goedkope locatie. En zelfs ook weer plannen om daar een plek te hebben... voor verschillende verenigingen om ook echt... Ja, ja, precies. Ja, daar ja. te huisvesten. Ja. Ja. En um, dan even over de expositie. Ja. Want dan zijn we inmiddels op 9 juli 2023. Die ja. uh, opent morgen. Ja, ja. Dus even en maar een vlucht... Een vlucht, stoppen. Uh, even ja, een vlucht uh, door de tijd. Uh, wat kunnen mensen verwachten? Wat uh, krijgen ze daar te zien? Nou, het is jaarlijks in de aagda een expositie. Dat, uh, he, dat onder andere de oud-pastoor oud Dick Duivers uh, organiseert dat... En, uh, uh, dit jaar uh, uh, hebben we dan zeg maar een expositie onder andere over uh, de historie van het gebouw De krocht. Uh, daarna heeft uh, Huub Oosterhuis heeft uh, Dick Duivens een, een, een, een, een unit uh, ingericht en uh, Hans van Pelt heeft dan zeg maar met uh, zijn uh, illustraties en cartoons uh, en neemt hij af en toe ook de kerk en het geloof uh, op de korrel, dus en dan is er ook nog zeg maar, een unit met uh, kazuivels. een van de kazuivels, dus dat zijn voor de luisteraars uh, gewaden die een priester tijdens een dienst vroeger aan had. Uh, uh, is nog uit de tijd dat uh, keizerin Sissi uh, Zandvoort bezocht. Okay, ja. En die heeft dat een keer een kazuivel geschonken aan uh, de kerk. En wat is er te zien over de geschiedenis van de krocht? Foto's alleen? Of? Ik heb, nou, ik heb uh, uh, uh, uh, niet alleen foto's, ik heb ook, uh, zeg maar, ik ben er ook echt ingedoken van uh, over de historie. Uh, dus ik heb, zeg maar, het bestaat uit vier onderdelen. Deel 1 in de beginnen. Toen was er nog geen krocht. Dat was allemaal Duinlandschap hadden we de Schouwkerk. Deel 2 is de kerk, de krocht. Ja. Deel 3 is dan, zeg maar, Theater de Krocht en deel 4 is de toekomst de Krocht. Nou, dan hebben we natuurlijk helemaal een leuk onderwerp te pakken: ja. van uh, hoe politiek Zandvoort uh, sinds 2008 omgaat met de renovatie van gebouwde Krocht. Ja, die, die, die is er ook nog niet, geen. Nee, de nee, en, nee. Nou, In 2018 is uh, zeg maar unaniem de unanieme gemeenteraad uh, besloten om nou eindelijk een keer gebouwde Krocht uh, aan te pakken. Nou, we hoeven geen rekenmeester te zijn om te weten dat nu 2023 is. En dat we nu een zeg maar ja, er weer. Er zitten vleermuizen. Een, een, uh, nee, dat onderzoeken we. Dat wil dus niet zeggen dat ze er zitten. Oké, okay, het vermoeden is er. Ja. Maar dan moet je ja. eens even realiseren wat dat betekent. Dat betekent dus een jaar uitstel. Ja, tot nou, uh, november dit jaar. Ja, is, ja. nou, je weet wat de inflatie is dit jaar. Je weet de schaarste aan uh, mensen die er zijn. Wat dat, en het kostenplaatje, wat dat gaat dus betekenen voor de renovatie van Gebouw de Krocht. Ja, want, ja, maar was een... hoe, nogmaals even, hoe, hoe belangrijk is het uh, ook uh, dat u zo vertelt... dat u zo verbonden bent met uh, dit gebouw, dat het, dat het weer een keer opgeknapt wordt? Nou, we, we kunnen het belang van Gebouw de Krocht als theater... Uh, uh, niet nadrukkelijk genoeg onderstrepen. Uh, het is, nou ik heb het al eerder gezegd, een, een relatief goedkope locatie voor heel cultureel uh, Zandvoort. Het heeft een uitermate belangrijke sociale functie. Als je dan realiseert, ...wat hadden vroeger het gemeenschapshuis, missen we nog steeds, is weg. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook, zeg maar, uh, theater, uh, iets voor de ouderen, theatermonopol gehad. Ook weg. Zomerlust. Ook ja. weg. En nu gaat zeg maar, gebouw De kroeg nog een jaar dicht. Dus ja, waar moet je met je culturele zeg maar, exposure moet je heen? Nou, ik vind het uitermate belangrijk uh, uh, dat zeg maar, dat goed opgeknapt wordt. En dat het weer uh, heel lang in, in een goede staat meegaat. Ja, er, is, er is een bedrag uh, al gereserveerd. Hè? Dat was uh, ja, ruim een miljoen. Een ruim een miljoen. Dat is correct. Ja, maar dat zou kunnen oplopen tot onder of zo. Uh, ja, ik heb meerdere petten op, maar dat, dat ja. zou kunnen, ja. Ja, maar je ja. bent verbonden aan het CDA. Ik he, ben CDA, uh, buiten gewoon raadslid. Buiten gewoon raadslid, nog steeds. Maar uh, ook zeg maar binnen mij en binnen mijn fractie ben ik uh, zeer uh, nauw betrokken bij een gebouwde kroon. Ja, ik. Ik hebt recht met een vergrootklas naar te kijken. Ja. Want ik vind het echt zo belangrijk voor Zandvoort dat dat goed gebeurt en uh, en, en, en dat het ook gebeurt, hè? Ja, maar ze staat er over anderhalf jaar een nieuwe gebouwde Krocht, denk je? Nou, laten we zeggen, uh, laten heb, we zeggen twee jaar. Ja, zeg maar, ja. ja. ja, ja. laten we daar maar even ja. Op houden. Ja, ja. ja. ongeziene Om ja. omstandigheden ja. daar gelaten. Ja, vervelend dat het zo ontzettend lang duurt, want het is dus al acht, negen jaar hè, dat er over gesproken wordt. Ik kan me herinneren, uh, in 2018 hadden we verkiezingsbijeenkomst in gebouwde Krocht. Alle politieke partijen waren er, Zonneveld. Ja, de ja. De dat is Zorveld, daar ook altijd, uh, ja. ja. En Zonnezeld vroeg nog aan alle fractievoorzitters. En gaan we gaan het gebouw aanpakken. Nou, unaniem zongen ze van dat gaan wij doen. 2018. Hè? Ja, ja. ja Vorig ja, jaar ja, werd, ja. Dat, werd dezelfde stelling en op het... tafel gelegd. Trouwens. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Dus we zeggen het wel. Maar we moeten het ook doen. Ja. Ja, maar waarom is dat niet gebeurd dan? Wat, wat, wat is jullie conclusie? De, uh, De conclusie is, want uh, nou, alles heeft een behoorlijke, en dat realiseer ik me ook, alles heeft een behoorlijke doorlooptijd. He. Die zon voor zegen, ja. ja. Je kan inderdaad zeg maar eerst het ontwerp maken en dan krijg je een, een, een hele trits van, van uh, beslispunten om te doen. En uiteindelijk komen er dan ook, je uh, hebt je een keuze gemaakt ja. van architecten. Meerdere ontwerpen. Ja. En uh, ja. dan krijg, doet iedereen zijn plasje over en dan uiteindelijk is er één ontwerp. Dat ook verbetering behoeft, laat ik nou zo zeggen. Ja. Nog even inderdaad, misschien ook. Uh, dus dat speelt. En, en dat, dat ja. vreet tijd. Ja, dat geloof ik graag. Ja. En dan, en, en, uh, maar het ontwerp is nu definitief of niet? Er zijn uh, zeg maar uh, weer een paar kleine aanpassingen oh, aan uh, ja, ja. het ontwerp. Ja. Want als we het even in de historische context plaatsen, is dat ontwerp wat nu wordt voorgelegd dan uh, doet dat recht aan wat het ooit geweest is? Dat ligt dan aan wie het vraagt. Ja, aan, ja. De, aan Peter Bluis ja, CDA, ja, ja. buitengewoon raad. Ja. Uh, ik, nou, ik heb er wel wat verbeterpunten. Ja. ja, maar niet uh, dat, dat u zegt van het hele ontwerp is niet... Uh, dat, daar heeft uw partij al mee ingestemd. Nou, nee, ik heb... Je vroeg nog Peter Bluis, ja. uh, even, even focussen. Van, uh, kijk, ik heb daar mijn ideeën over en, en mijn bedenkingen. Uh, maar ik vind het nog belangrijker dat het een keer onder handen genomen wordt en dat we verder kunnen en uh, dat is voor Zandvoort belangrijk en ja. wat ik dan vind is van een lagere orde ja, maar het CDA kan toch altijd uh, iets uh, agenderen op de, voor een de ja, co ja, commissievergadering ja, ja. of iets Ja. maar gebeurt dat ook uh, direct uh, na de zomer weer of niet? even kijken we, uh, als het Even denken. Ja, de Recent zijn er inderdaad nog een paar kleine aanpassingen geweest en die zijn ook al gepubliceerd. Dat is uh -huh. vrij recent allemaal. De ja. ja. laatste raadsinformatiebrief het is, uh, is van volgens ja. mij, uh, van mij jongsleden. Ja. Ja. De wethouder Kramer was dat toen nog uh, in oktober. Die begon uh, toen nee. dat uh, onderzoek aan uh, ja. naar de vleermuis en dat zou dan een jaar duren. Dus Ik weet niet of tussendoor dan besluitvorming of, ook... Uh, vertel ja. mij nou in Nederland, is er één kerkhof is er één kerktoren zonder vleermuis? Nee, uh, we hadden vorige nee, week een vleermuisexpert en die zei ook dat in alle kerken gewoon vleermuizen zijn. Ja. Maar hij zei er ook bij: je kan gewoon bouwen. Waarom kan er niet gebouwd worden dan? Ja. Vraag je je af. Want dat viel mij vorige week wel op. Dat is een terechte vraag. Ja. Hij zegt: uh, nou, je kan makkelijk gaan bouwen. Ik bedoel, uh, die beesten, die uh, als ze er zitten, zitten ze ja. er <laughs> Maar ze doen niemand kwaad ook. Ja, misschien nee, maar je de, zitten er je nog van meer. regeltjes. Uh, en die regeltjes ja. moeten, moeten allemaal afgevinkt worden. Ja. Ja. Misschien zitten er nog meer obstakels op de weg. Dan alleen Vleermuis. Dan uh, ja. komen, al, zo, komen je we dat en ja. zo. Ja. Er ja. komt altijd <laughs> obstakels ja. tegen. Nee, ja. dat ook is, bij de verbouwing. een ja. andere. Ja, een ja, andere locatie. <laughs> ja, locaten, ja. ja. ja. Uh, Nog even tot slot. Uh, ja. De expositie dus. Tot in september te zien. Wat moeten mensen Tot open monumentendagen. Het is een aantal dagen in de week open. Als ik het even uit mijn hoofd op woensdagmiddag. Is het over en op zaterdagmiddag? Zaterdag en, en op zondag je, is het. Ja. Uh, en vrij toegankelijk of vrij toegankelijk, ja. ja hoor, zeker. Voor, ja. voor iedereen, ja. voor alle, ja, alle gezinnen Inderdaad, te ja. zeker ten aanzien van uh, de mensen die betrokken zijn bij De, de Krocht. zeker even langs te gaan. Ja. Ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Uh, Peter Bluis, dankjewel voor het uh, interessante vragen. Ja, wat we hebben een vraag Mooi verhaal. Ja. Ja. Ja, weer wat ja. opgestoken over de geschiedenis van Zandvoort. En uh, ja, dat hij ook nog in de toekomst, uh, theater de krocht een uh, ja, mooi woord. Dat hopen we natuurlijk allemaal. Een belangrijke functie. ja en een belangrijke functie inderdaad. Dat is heel belangrijk. Ja, ja heel belangrijk. De nee, maar dat, dat is ja. gewoon zo. Zeker. Ja. Uh, nou, daar, daarbij sluiten we ook af uh, met dit onderwerp. En wil ik Hans Botman uh, bedanken voor de redactie en de, ja, de uh, vliegende keep bij de presentatie. Ja. En op locatie van alle markten thuis vandaag. Ja. Uh, Isabel Geurentse voor de techniek. Alle ja. gasten vandaag natuurlijk in het programma. Uh, en ook de muziek. was leuk. Uh, en we bedanken ook de locatie hier waar we natuurlijk Absolute, uh, lang ja. blijven zitten. altijd. En geniet allemaal van het mooie weer. En uh, vanavond van uh, Dancing in the Streets. Hè, in Dancing de in the Streets vanavond, ja. In het van Zandvoort. En uh, volgende week, hebben we dan al, weet je dan al iets over? Uh, nou, niet helemaal uit mijn hoofd. Ik weet alleen dat over twee weken komt uh, Ria Volk hier uh, een half uur vertellen over haar belevenissen in Zandvoort. En met haar nieuwe nummer over Zandvoort. Okay. Maar dat is, dat is pas 22 juli. In ieder geval weer uh, nieuwe muziek dan over twee weken. Volgende week zijn we er weer uh, op dezelfde tijd. Op dezelfde zender van 10 tot 12 bij ZFM Zandvoort. Vanaf locatie. Uh, we sluiten zo meteen af met een, uh, ja, met een zomerhit van een aantal jaar geleden. 2015 was het volgens mij. Um, dus ja, dat doet je denk aan de bloedhete zomerdagen. En ik zie uh, Isabel 2 omhoog. Uh, Oh, twee nummers, ja. Ach, daarna zo. kan je genieten van nog een nummer. Maar eerst is dit OMI met Cheerleader. Tot volgende week. Tot volgende week.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 Cheerleader, she is always right there when I need her. She walks oh, like a model.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 I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her A minute. Is it only me out here? Searching for the place to begin it. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given. People stand and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in. But I don't wanna be like them. No, kiss I don't wanna be like them. Cause I know that I know that I. And I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I could this day. So I had a dream that I just fly away, away, oh. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.